Ik ga in mijn vrije tijd. Vrije tijd staat ook niet in de policy, vrije tijd. Ben je accountant bij en wil je meer vrijheid? Kijk op agt.nl. Arentals Grant Thornton. Het verschil tussen groot en beter. Oh ja, wat is die groot?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 Nu bij Halvoorts. de nieuwe TomTom Tom One XL Europa... met breedbeeld en gratis TMC voor 399 euro. Halvoorts, de navigatiespecialist. Profiel, de fietsspecialist. Hé, lieverd. We krijgen 2000 euro terug van de belasting. Nou, dat komt mooi uit, want al vanaf 1495 euro koop je nu een nieuwe Hyundai. Ga nu snel naar de dealer of kijk voor de voorwaarden op Hyundai.nl. Hyundai. Drive your way. The incredible way. Canon viert het 20-jarige bestaan van de EOS-camera's en deelt 80 euro uit. Dus ga nu naar Expert. Want daar krijgt u tot 1 juli bij aankoop van een EOS 400D digitale spiegelreflexcamera... maar liefst 80 euro retour. With Canon, you can. Ga voor de actievoorwaarden naar canon.nl. Mmm, pasta met pesto, tomaten, rucola en kip, kip natuurlijk. Dit is even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 Welkom bij ons, Peter En als ik dat verhoor, zo zo'n dramatisch programma is dat extra weekend nog niet eens. Wee Alhoewel. extra weekend. Now I'm up and sending. Yes. En het disco gewoon but, but it's better if you, you do. Ja. Nou, ik heb wel heel vaak moeten lachen over het feit dat wij geld zien met deze vrijdagavond, meneer. Wat? Nou, dat Krijg fattig... Jij hier geld voor? <laughs> Wat zeg je nou toch? Uh... Fesa! Ja, er staat op mijn loonstrookje ook altijd: 2 euro voor het doen van. Uh... Maar vanavond is het nog grappiger dan normaal, want heb je gezien wat er achter me staat? In het blikveld van... Uh... Ja, ik uh, weet niet wat er achter staat, maar ik zie nu al dat het er verdomd bar aan toe gaat vanavond. Uh. Het is de enige echte eerste, misschien ook wel laatste, ex-weekend cocktailparty! We hebben gezellige dames. Hallo! Die was voor jou. Uh... Oh. We hebben gezellige dames. Hallo dames. Die was voor jou, uh... was voor jou uh, meneer. Uh... Nou, we hebben nog even één keer voor ons samen. Nou, die was dan voor ik uh... FM! Tien minuten over zeven mensen, ja, De sfeer zit er lekker in. Ron Brandsteder is de hoog geworden. Is Ron Brandsteder er? Ja, luister maar. Ron! Komt. <tomt> Het is... Uh... weekend! sowieso ook een, een heel uh, dubieus plaatje. Wat vind je? Uh, ja, het gaat gewoon over. Uh, um, in het, seks uh, in, het, in het park. Open, ja. Heb je wel eens uh, in het openbaar uh, iets. Uh, wat gebeurt hier nou weer? Geen idee. Rent iemand. In, heeft hij die buikgriep nu? Ik denk het Rent echt iemand meteen in de deuren? Ik zeg één woord. Wat dan? Niks dan al. Geen virus? Er stond iets te piepen. Je gaat een stroom weer. Ja, nee. ja. Ongelooflijk. Wie staat uit nu. We zaten uh, in midden de... in een seksuele Oh ja, in experience. de bioscoop. Ooit. Heb, heb jij het in de bioscoop gedaan? Nou ja, ja. Met ja. iemand erbij ook. Ja, ook dat nog. Ja. Nee, dat was niet een doos popcorn. Dat is niet geval iets van een doos. Maar in ieder geval... Uh, in het bioscoop? Ja. Dat was een heel slechte film. Dat was wel een hele slechte film. Ja, maar dat komt... Ik woonde toen nog in Almelo En dan had je uh, één bioscoop met twee zalen. Dus het was een slechte film of een heel slechte film. En de slechte film kenden we al van die week. Dus we hebben naar de heel slechte film gegaan. Dat was Vlodder in Amerika. En dan heb je tijdens een Vlodder ja. in Amerika... Zat de Vlodder niet alleen in Amerika, zeg maar. Nee, ze werd uh, flink op los gevlodderd. Godzellig, dat wist ik helemaal niet. Ja, nee, natuurlijk weet je dat niet. Ik, ik heb er geen t-shirt van. Ik nee. melkte in de bioscoop tijdens Vlodder in Amerika. En dat na afloop ook dragen dan, dat t-shirt. Hallo, ja. dat was ja. ik. Nah. Nee, uh, uh, hey, in, het, uh, in het bos. In het bos? Ja. Ja? Let's go to the park. Yeah, yeah. Let's go somewhere they might discover us. Maar dan wel op een veilige plek waar echt niemand, uh, waar echt niemand kwam. Ik heb ja, dat ik denk heb jij. Maar de, de kabouters hebben het er nu nog over. Ja, nee, Ik heb na afloop een hele leuke brief van de boswachter gehad. Ook, uh. Van Ko. Uh, van ja, van Ko, ja. Boswachter en Co. heet hij ja, ja, ja. ook. Ja. <laughs> nou ja, goed, tot over het verhaal van John Legend. Want die draaien we namelijk. Nou PDA. We just don't care. En uh, is het ineens weekend, hè? Hey. Nou, zeg! En wat voor weekend? Ik Bro, vind het echt. Ik, even voor de mensen, ik vind het zo ontzettend gezellig. Er staat in de studio gewoon een complete bar. En Fantastisch. We, dit. Ja, we hebben ook bar personeel. Dat is normaal gesproken leuk. Een bar. Ik bedoel, ik heb thuis ook een bar, maar er staat niemand achter. <laughs> nee, oké. Okay. Ja, dat is een beetje jammer. Dat. Dat vind ik altijd zo lullig. Moet je in je eentje gaan uh, barretjes spelen. En dan, uh, moet je zelf met... tappen ja. en moet je snel weer omlopen. Volop, om de, om de ochtend, ja. Neem jezelf zelf hoog wat en dan weer terug en dan weer en, is een drama. En uh, we hebben ook gewoon echt uh, ook barbezoekers. Die ja, zitten hallo, ook uh, op barbezoekers. onze marken. Dames. Echt gezellig, hè? Ja, leuk. En ze hebben ook allemaal laarzen aangedaan. Ja, nou, bijna allemaal. <laughs> maar, maar de rode oh, lakschoentjes mogen er ook zijn, hoor. die staan goed. Mee. Die pakken lekker beet. En uh, ik kreeg net nog een fax... dat uh, uh, we nog twee mensen mogen uitnodigen dat voor de cocktailparty. Niet. Echt waar? Hebben twee mensen afgezegd? Ja, stom hè? Belachelijk. Ja, uit Haarlem. Of waar dan die boswachters toevallig. Uh, of het waren vandaag de dierentuin, dat kan ook. Oh, dat kan. Nee, um, uh, mocht je in de buurt zijn van, van Hilversum... of zeggen van nou, uh, ik woon in Groningen... maar als ik wil ben ik in de buurt... dan uh, kun je uh, bel me even, hè, denk ik. Ja. 0909-1336. Het is natuurlijk wel een ladies' night. Dus uh, als je zegt, hallo Melinda... Dan wordt het niks. Nee, dat hebben we gehad, inderdaad. Onder een schuilnaam. Ja, dat, dat, dat, dat werkt niet. We trappen er niks. niet in. We zijn heel streng. Ladies night, wil je gezellig langskomen. Cocktails drinken bij uh, nou, nu al een legendarisch gezellige extra weekend. Moet je me even bellen. 0909 1336 Ben je ook met de kruiwagen? Ik ben met de fiets. Met de fiets? Ja. ja ik heb toch een stom ding gedaan. Ik denk, ik kom toch met de auto. Stom, hè? Ja. ja. Dus uh, als iemand mij straks een lift kan geven, graag. Ja, of was je van plan om tot aan het einde van de uitzending de meest... Uh, verstandiger te zijn. En wat dat ik je erom, de boel in de gaten houdt dat alles een beetje loopt en zo. Nou, qua cocktails ben ik een redelijke nipper. Ben jij een nipper? Ik ben een ontzettende nipper. Ja? maar Je niet eigenlijk overgelaten. Wat een boel intieme vragen ineens, Gerard. Ja, nee, maar ben jij, ik voel me af of jij een nipper bent. Ik ben een ontzettende. Als ik zin heb, dan doe ik het met volle teugen. Maar over het algemeen ben ik wel een nippertje. Hebben we het nog steeds uh, over drank eigenlijk? Of, uh... Nee, heb ik het nooit over gehad, nee. jij? Ja? Nee. <laughs> nee. Nou, straks krijgen we dus een melange aan... Uh... Nou, nee, maar het nadeel van die cocktails is, je wil wel nippen, maar dan denk je, nou, het is net ranja. En voor je het weet, lig je onder de bar. Ja, dat is inderdaad verneukeratief, ja. Dat ik, ken, ik ken iemand die gewoon ook ooit naar een cocktailbar gegaan is. Nooit meer no no van gehoord. Nee, dat dacht ik al. Dat is heel erg, hoor. Die hebben echt... Uh, dat, dat, dat, dat, dat, je moet het toch in de gaten houden. Dus ik heb uh, onze topproducer, uh, Domien, heb ik de opdracht gegeven... mee uh, enigszins in de hand uh, te houden. Dat is nog nooit gelukt, dus ook vanavond niet. En... Uh, <tos> Ik maak me er zorgen over. Het wordt, wordt een spannende aflevering. Sowieso ben ik heel benieuwd hoe jij dan nog in staat bent... of je nog in staat bent om vannacht ook nog uh, programma oh, te oh, doen. Oh ja, oh dan ja. ben je helemaal, uh, helemaal los natuurlijk. En dat is het ook nog op tv. Ja. Dus dan zie ik je zo, ja. en dan heb, ik groen. Heb ons je altijd nog niet meer te bellen hoor. Nee, die, die, die <laughs> hangt gewoon even... Zullen we beginnen dan met een fris drankje gewoon even? Nou heerlijk, eventjes een... Uh... Even een frisje nog. Even een bolletje. Ja. Oh lekker zeg. Een bolletje erbij. Mm. Hé, hey, en uh, zullen we zometeen de inhoudsopgave doen? Ja, omdat nu gelijk er de jassen vind ik ook zo. Vind ik ook weer zo eerst rondjes eromheen draaien en dan rustig. Vorige week zijn we erachter gekomen en een heleboel dingen hebben aangekondigd... die nooit meer terug zijn en nooit meer <lacht> wat van gehoord. Nee, ik zie dat we nu ook weer een paar draaiboektechnische dingen hebben... die we echt goed in de gaten moeten gaan houden. Oh, maar dat komt helemaal goed. Oh man, wat een spanning vandaag. Oh wat een spanning Het is weer weekend. Oh, ja, Lekker! Real for music. De nieuwe Kelly Clarkson. Razorlight. In the morning, you know it's gonna be Deze week, Razorlight. Fm FM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 You know it's gonna be Extra. zo goed. ongelooflijk. Ik was er zelf niet bij met het, uh, het, het overleg waarbij we dan altijd met z'n allen de mega hit kiezen. Precies. Vorige keer heb je dus voor elkaar gekregen om een surprise te doen, door tijdens het overleg telkens zat de rest altijd. altijd... <tied> -da -da Weet je wel? En dat ik denk, nou vorige week had ik dus afgesproken met uh, uw lieve luisteraars en met jou om uh, een drumstel <laughs> in de gang neer te zetten <tied> en dan wijze van kleine hint gewoon vlak voor die mega vergadering gewoon heel even. En dat lukt. Iedereen komt de vergadering binnen. En dan komt uiteindelijk het onderwerp: wat wordt er meegegeven, jongens. Nou, uh, ik wil naar die gang toe, weet je wel. Ik, ging, uh, uh, uh, uh, ik heb al een kleine suggestie. Nou ja, ja, dat is dus weer gelukt. Maar uh, uh, waarschuw je ook eventjes als je een keer op een woensdag... een ontzettende keurplaat in je hoofd hebt? Ja, oh ja. Want dan laten we je niet winnen natuurlijk. Nou ja, nee, precies. Mijn boeps are oké, okay, bijvoorbeeld. Ja, of, of dat je net inderdaad, wat we vorige week al zeiden... net in de Efteling mee geweest en alleen maar... Dan kom je ja. er ook niet in. Nee, dan komen we er niet in. Spreken mee. we dat even af. Nee, dat is goed. Maar ik vond uh, mijn tactiek wel handig. Ik denk dat het met twee weken lukt, daarna ook nooit meer. Nou, je weet het niet. Wat, wat wil je volgende week eens meegeven? Uh, wat zal ik eens bedenken? Nou, daar komen we al achter. Maar ik gewoon... 1, 2, 3, 4, 5. Stick to the B.A.T. is ook zo'n uh... waitin... zo uh, plaat die blijft hangen, zeg maar. Weet je? Uh, van alles mogelijk. Goed idee. Goed hè? <passwords> ik vind het echt... Uh, je kunt ook even meeluisteren. Because op dit moment wordt dus achter ons... Nou, dus, Er is een of shaking going on. Ik dat is wel zeg. Op dit moment wordt er een cocktail geshaked. Het is de eerste, uh, eerste cocktail die wordt op dit moment uh, bereid. Mevrouw? Hallo. Hallo. We ja, dus, uh, willen de cocktailshakers shakers eventjes voorstellen? Ja, want we hebben twee professionele cocktail shakers hier in het huis. Um, kunnen jullie even voorstellen dan? Ja, dat kan ik. Ik ben Vivian. Vivian! Vivian! Vivian. Vivian. Vivian. <laughs> even even scherp blijven, Gerard. Ja. Uh, dit is Miranda. Miranda! Even scherp blijven, Veestra. Ik weet het. En uh, ja, we komen uit uh, Brabant. Brabant! Kijk, kijken! Van Dazzle Cocktails. Hoppa! Oké. Okay. Of jullie dat nooit meer willen zeggen. En um, jullie gaan de hele avond voor ons allemaal en ons vrouwelijke publiek uh, cocktails maken. Ja. Oké, okay, is maar het echt een vak? Ja, wil zeggen? Het is echt een vak, ja. Echt, hè? Hebben jullie ervoor geleerd, ofzo, of zo? Ja, we hebben ervoor geleerd. Ja. Wat, wat, wat een opleiding is dat? dat is een, via. een bezopen opleiding, lijkt mij. Ja. De master's. En, uh, nee, je, uh, ja, je wordt gewoon getraind in het cocterwerk. In, in mixology heet dat. Dus ook, uh, mixology? Ja. Ik ben, af, ja. ben PhD in mixology. Zo, maar dat maar, klinkt goed in de kroeg, ja. hoor. K een, een normale collegezaal heeft al last met uh, half lege banken... omdat alle studenten hoofdpijn hebben van een avond stappen. Maar hoe is het in vredesnaam bij jullie opleiding? Er is nooit iemand. Nee. Want die <vergij> is al het lamp. Ja, al een... ja, die liggen al in de goot. Ja, dat klopt. Ja, ja dat klopt ook. Ja, duidelijk. Maar euh, euh, de, de, de, de, jullie zijn ook in het dagelijks leven werkzaam euh, als cocktailshaker? Ja, inderdaad. Dus we werken in een uh, cocktailbar. En we werken bij een bedrijf dat cocktailshakers verhuurt. Dus, dus we staan uh, op beuzen bij feestjes, uh, bij en, radio. En die portable uh, bar die, die heb je altijd in je achterbak ja. liggen? Ja, inderdaad, er is al de drank erbij, dus we kunnen overal... Nou, sommige mensen hebben een gevarendriehoek gevaren bij zich. Dus ze hebben een bar. Ja, ja. Dus als ze een pech met de auto hebben, dan zetten ze gewoon de bar neer. Ja. De vluchtstrook. Dat is wel lach. Hé, hey, maar, nou ja, jullie zijn bijvoorbeeld daar al, al, al uitgenodigd op mijn verjaardag natuurlijk, hè? Ja. Okay. Want jullie hebben altijd een bar bij je. Is dat is wel een goed idee, Ja. Even onthouden deze, hè? Ja, heel goed. Heel goed. Of uh, doe je weer een barbecuefeestje binnenkort? Barbecue. Een barbecue. Leuk. Uh, ongetwijfeld. Ik heb elke week namelijk een barbecuefeest, want uh, barbecue is mijn name. Toch, hè? Ja. Gerard barbecue ekdom we, we, we, Weinig mensen weten dat, maar die, die B voor ekdom staat voor barbecue. Bekdom. <laughs> nee, dat bekt lekker. Nee, G-bekdom. Het, het grappige is, over barbecue gesproken, uh, onze grote vriend Piet Paulusma, mm -hmm. die gaat binnenkort op jacht naar echte barbecue-liefhebbers. Komt hij dus in de tuin, weet je wel? Mot. En dan, en dan uh, <laughs> staat sta je bij een grill. Echt de met een taan. Het gaat dan eigenlijk om de barbecue met de taan. En uh, van Gerard. Uh, wat doe je om Die barbecue dat ik daar, dat ik daar met mijn uh, met, met mijn hamburger ja. en je met worstje. worstje. Ja. Ja. Dat ik daar dat te zwaar, je dat worstje. En heb je dan meer dan alleen een schort of, uh... Ik heb zo'n uh, speciaal barbecue schort ook, ja. Echt waar, hè? Ja. Met zo'n toolbelt. Ja. Uh, ja, ja, ja, ja. En zo'n slurf. <laughs> ja, dat is dat worstje. Daar hebben we het over. Oh ja, precies. Maar, maar ik, ik, uh, wil, ja. ik heb dus op een punt gestaan om hem te bellen, gewoon aan de redactie van. Nou, ik ken wel. Iemand die, uh, dat hij dan bij mij in de achtertuin staat, die Piet Paulusma. Lachen, toch? Ik kan hem ook wel even bellen, anders. Oké. Okay. Dan geef ik jou gewoon op. Ja, ja dat is goed. Dan heb je binnenkort Piet Paulusma in je achtertuin staan. Zal ik hem even bellen? Ik heb zijn nummer ervan. Moment, hoor. Ja? Oh, dan gaan we even bellen. Ogenblik hoor, dames. En heb je echt een nummer van Piet Paulusma bij de hand? Nou, ja, als het goed is uh, gaat hij uh, nu over. Dus even kijken in hoeverre dat lukt. Wat is dat voor een rare fetish, joh, dat je het nummer van Piet Paulusma... Nou, ja, weet ik veel. Ja, ja, dus eigenlijk Piet Paulusma. Ja. Ja. Ah, meneer Paulusma. Uh, ja, uh, we zijn nu toevallig even live aan uh, uh, het babbelen op de zender. Oh, uh, ik hoor het in de auto Ik kom net mijn meer Meneer Paulusma, uh, klopt het inderdaad, wat Geert vertelt net... dat u op zoek gaat naar de beste barbecuer van Nederland? Ja, klopt. Ik kan Tempo bijens gaat, kan dan komen, kijken. Maar waarom? Uh, u bent, ja, ik vind het een leuk idee hoor. Maar u bent weerman. Is het niet een beter om dan gewoon schoenmaker blijft bij je lezen, weermaken, blijf bij je kaart? Nou, maar ik weet niet wanneer jij barbecue hebt, maar weer een barbecue gaan samen. Want ja. ik heb één keer barbecue gedaan. iemand in de tuin waar het regende. Nooit van gehoord waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Nou ja, ik, ik ken op zich wel iemand die ontzettend bedreven is in het omdraaien van zijn worstje op uh, regelmatige basis. Oh, wat leuk! Uh. Ik, luistert u wel eens naar de arbeidsvitamine of naar XV? We hebben een heel vreemdelijk slecht programma. Ja, nou, nou, dat programma. Dat wordt gepresenteerd door verder een heel aardige man. Gerard Ekdom. Oh! Uh, en die kan heel goed barbecue. Ja, hij, is, hij is een beetje verlegen nu. Hij wordt een beetje voor het blok gezet. Maar uh, Gerard... Kijk jezelf dan. Tuurlijk, ik ga toch niet meer hiermee bemoeien? Jij, pri jij prijst me maar aan. Ik ga dat echt ja, niet dan doen. Oké, okay, nou. Nou, dat was hem dus, uh, meneer oh, Paulusma. Uh, ik ga nu een in. Hallo? Piet? Piet? Meneer Paulusma. Hij is het gewoon weg ook. Ik hoor net dat hij heeft opgehangen. Ik zeg, het is geen fan van je. Het wordt niks. Nee, dat is een beetje jammer. Ja, maar de poging was er, weet je wel. Ja, en, en ik het, ja, ik had er echt uh, gedacht, dat komt wel goed. Die komt wel bij je langs. Met zijn... wat uh, <tries> man. Zit er weer niet in. Nou, eh. Uh, Gelukkig, we kunnen ons verdriet wegdrinken, want het is een cocktailparty. Precies. Is het gaat helemaal goed komen. Uh, de eerste cocktail, die wordt zo vol al ge, geserveerd. We moeten ook nog even de gasten voorstellen trouwens. Ja, onze gasten. Dan gaan we, dat, we, gaan dan we zo meteen doen. Want we hebben ook nog... De ook nog. En daarna gewoon nog... The voice we, we zitten zo vol, hè. Man, man, man. En ik heb nog geen chipje gehad. Ik zit nu al vol. En dan met dit weer, hè? Het officiële extra weekend cocktail party. En uh, als ik zo naar de cocktails uh, kijk die op de bar staan, dan denk ik maar aan één ding. En dat zijn... Things that make you go. Hmm. <laughs> My best friend had paid me a visit. Flyers can be tight dressed and all. She knew that I was faithful and really didn't have the goal. I tried to chill. She made the move. Now I know my girlfriend wouldn't approve. I didn't realize my girl was setting me up. Yo, my girlfriend didn't trust me. No. Yeah, but she lost control. Well, I wouldn't take the bait. I said, chill, baby, baby, chill, baby, baby, wait. My girl bust corners creating the boom. She said, girlfriend. We come over. This girl, she really blew my mind. Ik ben make you go. ben te laat. Ik ben The devil in the broad daylight. We had him rolled, I walk 'em bound till we had him roll. we're kind of falling out. show me the low, you showed me the down. Called it the happy low down. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd. Lloyd still got them Polaroids.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 Rios, een broad daylight. Binnenkort uh, een live concert uh, in de lucht. Pardon? Yes. Van, uh, in, in de? In de lucht. In de lucht, <laughs> de lucht. He, he. Wat zeg je dat, <laughs> Engelief? In de lucht. Als met, met, met, met, met twee oogjes als konijnen in een koplamp. Dus, uh, ik hoor al eens een luchtballon, hè? Dan, zie je, dan heb je dus... ik. <rug> Elke keer als er de lucht in... <laughs> nou ja, goed. Broad maar zat, uh, ja, op, uh, op Pingpop. Ja, dat is nog een weekje. Maar. No! Ik heb er zin in, jongen. Ja, ik ook. Voor oh. eerst er even pingpong, maar daarna, ah, jongen. Oh, no, no, no, no, no. En daarvoor, trouwens, see you the Music Factory en Things That Make You Go. Hmm. Hmm. Ja, hmm. En uh, mm -hmm. over hmm gesproken. Ze zijn bezig, jongen, die dames achter de bar. Het is echt niet normaal Die je de ene oh, de, cocktail de, naar er de, komt de andere. Komt nou een gevaarte op, man? Nou, dat is al niet aardig om tegen dat meisje te zeggen. Ja. Nee! Hij oh. <laughs> komt ja, tegen mevrouw hier even... Er komt nou toch een gevaarte aan? <laughs> nou, ik bedoelde cocktail oh ja, die wat je vast, vast he? heeft. Kom even, kom even vertellen wat, wat, wat je daar hebt, uh, schat. Ja, wat is dat? Want er uh, komt een glas aan. Uh. Nou, dat kan niet waar. Er komt bijna in eigen ruit in. Nee, hij is best lekker. Het is de Bit of honey. Is een uh, cocktail. Doe? Een Bit of honey. Bit of honey. Bit of honey. Bit Aha. <laughs> uh <-huh>. uh -huh. <laughs> en uh, dit is een uh, cocktail met uh, baileys, burrscotch <laughs> en met een beetje vodka. <laughs> Geen <laughs> Zo. Ik, echt, je, je hoeft hem op, maar uit te leggen ja, en en ik ben al ver weg. Vivian zit ook. Het leuke is... Ik, moet nou, ik wil ik hem wel. <laughs> ik, ik, krijg een, ik krijg een flashback, Veenstra. Een flashback? Nou, ik, ik zat uh, twee keer in een glazen huis... En dan kwam, kwam, oh, ja. Caroline kwam dan weer binnen met een nieuw sopje. En ze zei nou, wat zit hier? Nou, vers geplette komkommer en tomaat en wortel in. Ja, maar in. en wodka in, uh, Als ze nou Vera. dit gezegd zou hebben, hè? Oh, kijk uit, hè. had ik waarschijnlijk niet meer kunnen staan. Maar dat geeft niet, oh, weet ja. je wel. Ik um, stel voor dat ik uh, van de bedaren... Um, je, je gaat nu een slok nemen. Ik ga nu een slok nemen. Nou, door het rietje. En dat we dan even aan onze uh, cocktailgasten vragen wat zij al hebben gehad. En wie ze zijn en wat ze komen doen. En uh, wat voor laarzen ze hebben. Van Vooral het laatste. Michiel mm. Veenstraat heeft nu een slok hiervan. Mm. En uh, hij blijft erin hangen. Mm. En, uh, en ja, dan dit, nu de eindconclusie. Dit is dus het verneukeratieve van ja, cocktails. Ja, is, nou, nee, nee, nee. Geen... Genoeg van die cocktail. Ja. Wat is er, hoe is de smaak? Oh, hij is echt heel erg heel, lekker. <laughs> het is ontzettend romig, uh, vol gevaarten. Maar we, aan de andere kant is het ook ontzettend luchtig. Luchtig. <laughs> dit is dus echt waar we net over hadden. Je denkt, ik nip, maar ik, denk, ik, uh, ik gooi ik één kracht erover. En... Mm. Mm. Ik, ik ben zo bang dat we het einde van dit programma niet gaan halen Ik ben er wel zeker De grap is ook, en ik ga het nu al vertellen Is dat de Domine heeft de opdracht gekregen van onze baas mm -hmm. Om de cocktails na twee slokken uit onze hand weg te trekken Omdat ja, de baas al bang is voor het programma Stop op. Zal ik, ah, dan wil, maar dan wil ik ook een slok Kom eens hier met dat ding Komt ie hè hij is lekker, Gerard. Oh. Die cocktail ook al, hè? Ja, ook dat. Oh. <laughs> Nou, ik neem een slok gewoon, want uh, dat rietje dat heb jij aangedaan. Ik, ik weet dat betrouwbare je hele enge mondziektes hebt. maar ik ben helemaal niet vies van je missie. Dus, dus, ik weet het Ik ga nu door het rietje. <laughs> nou, kom mm. op. Zuigerkring. Mmm. Ja. Dit is niet goed voor je. Dit is erg. Hè? Dit is heel lekker. Het, het doet nog een beetje denken aan een, uh, een ontzettend, ontzettend lekker romig stuk chocola... maar dan druipend en vol alcohol. Ja. Met een vlugje aardbei. Moet je eerlijk zeggen dat er één drankje bovenuit springt? En dat is? Ja, duidelijk. Ja? Dat is een beer. Ja, ja nee, die is uh, ja, evident hè? aanwezig. De mensen die thuis denken, wat is er in godsnaam aan de hand? U bent getuige van de allereerste extra weekend cocktailparty. Ik vind nu al iets wat we minstens één keer per maand moeten doen. Uh, ja, deze is ja, nog genoeg. Die kan hoor. weer weg. We, zullen, we, hebben, we hebben namelijk een hele ja. studio vol met uh, dames. Uh, die allemaal uh, de gast zijn. Een pallet vol dames. Mm. Uh, kunnen jullie heel even hier, Henk, we wel even weten waar jullie vandaan komen en zo? En waarom in godsnaam dachten jullie hier, nou, een cocktailparty. Dat ja, lijkt me wel En hard. wat je al hebt gehad en zo. En hoe het smaakt en uh, nou, dat soort dingen. Hè? Even kijken. In volgorde van, uh, van lengte qua laars. Um, uh, <laughs> dan, dan moet ik even op de knieën. <laughs> Ja, jij. Jij daar. Ja. ja, jij. Kom eens bij die microfoon. Waar ben je van, uh, wie ben je en waar ben je vandaan enzovoort? Ik uh, ben Birgit en ik kom uit Nieuwegein. Een nieuwe Hallo, Gein? Birgit. Ja. Hallo, Omdurken. Birgit. Oh, ja. Birgit! Dit <laughs> is een live wildprik, dit. Precies, een live wildprik. Ik moet snel weer op mijn woorden oh, ik? Nee. En uh, heb je al een cocktail genuttigd? Ja, al meerdere zelfs. Al meerdere? Ja. Je bent All een kwartier binnen. Now. Ja. Ongelooflijk, oké. Okay. En wat, wat, uh, wat heb je genuttig, of weet je de naam niet van? Maar... Uh, een appeltaartje. Een appeltaart? Ja. Een vloeibare? Ja. Oh, idee voor thuis. Gewoon in de blender die handel. Ja. <laughs> Hop, maar hij heet ook echt appeltaart. Ja, het heet ook echt appeltaart. En oh, een cijfer ja. van 1 tot 10? Als in 10 echt heel lekker en 1 uh, volgende keer slagroomtaart graag? Uh, nou, dan houden we het om 7. Dan komen we er nog oh, meer 7? aan, hè, natuurlijk. Dus, uh... Redelijk, oké. Okay. Nou, volgende slachtoffer staat achter je met uh, nog een cocktail uh, in uh, de hand. Ja, hi. Ik ben Renske. kom uit Leeuwarden. Uit Leeuwarden. Renske! Ja. En Leeuwarden? Ja. Holy shit. Ben je Die... komen vliegen? Ja, zoiets. Dus je blijft hier slapen vannacht? Ja. Oké. Okay. Leeuwarden, en wat heb jij eigenlijk. Ik heb ook de appeltaart samen met mijn vriendin Bergit genuttigd. En de andere, maar deze zou je echt moeten proberen. Ja, is hier. Ja, is echt heel lekker. Ja, nou ja, ik zit hier dat op. Dan gaan we die veenstraai, jongen. Ik maak hier echt zorgen. Ik ben met de fiets, ik hoef vandaag niks meer. Hoppakee. Dit is echt appeltaart. Hij echt, hè? Dit is echt appeltaart. Eén van uw dishokken. Ja, ik Geef Even kijken. Oh, man. Dat een stuk appel zit er ook bij, hè? Dat is een, heer, een herfstcocktail. Oh, hij ruikt in. ook echt zo. Goed, hè? <lacht> Niet? Ja, ik vind hem wel lekker, hoor. Er zit een kaneel zit er ook in? Ja. Ja, hè? Dat proef je ook, hè? Ja. Voor mij is deze ook uit, uitermate geschikt om uh, bij een toetje met een bolletje Ja, dit is wel een, uh, kaneelijs. een dessert. Nou, je ja. krijgt hem weer terug. Een dessert cocktailtje. Ja, je... Bestaat het, technisch gezien? Een dessert cocktail? Ja, ja je hebt uh, aperitief cocktails. Maar je, ja. je hebt hoofdmaaltijden. Ja. Maaltijdcocktails. Ja. <laughs> en er staan nog twee dames. Ja, uh, ja, hallo, vanaf vanaf. Hey, uh, even scherp blijven. Wie zijn oh, jullie God. en waarom? Hallo, ik ben Lianne en uh, ik kom uit Nijmegen. Hallo. Gerard, even hè? Lianne! Hey. En ik heb een heerlijke um, iets met aardbeien cocktail. Wacht, we vragen het even Vivian? Hello dat? Kitty. Nee, een Hello, Hello ki kitty. kitty. Hallo. <laughs> hmm. En hoe is de Hello Kitty? Uh, zoet. Heel zoet. Heel zoet. Maar lekker. En uh, nou, ik geef een 7,5. 7,5? Oké. Moeten we hem ook proberen, vind je? Uh, wil je? Zal het zal de derde binnen vier ja. minuten zijn. <laughs> <laughs> nou komt hij. Nou, dan okay. ga je hier uit. heb de aardbei. Neus dicht en gaan. En wie ja. heb je meegenomen, Lianne? Femke. Ja. Hallo, ik ben Femke. Oh, wacht even, Gerrit is net aan het drinken, sorry. <laughs> nou, Komt Femke dit. heeft mij meegenomen. Dat... Femke! En ik kom ja. met een bos. En uh, ik heb... Uh... <laughs> je hebt ook de Hello Kitty al uh, tot je genomen. Oh, nee, ja, weer okay. een andere. Het ja, ziet heb als een uh, Mojito. Uh... Mojito rasp. Mojito Rasp. Hoe smaakt die? Bij. Heel lekker, heel lekker. Gewoon uh, ja, wat fris Nou met, uh, ik uh, de, de, de vijfde cocktail de in vier waren. minuten, dames en heren. Ja, maar ik vind Mojito vind echt heel erg lekker. Je ben toch ook op Cuba geweest, hè, Gerard? Uh, ja. Dan heb je het als goed is dus ook de, de ene Mojito... naar de andere Mojito achteraf Nee. Nee. Nee? Allemaal nee, maar kom niet meer? Nee, ik zat natuurlijk, natuurlijk weer in een of andere bouwval... waar geen strand was. <tus> met niks. Dus ook geen cocktails. Wauw! Ja, maar lekker. Maar heb je wel eens een Maghita gehad? Nee, nog nooit. Dit wordt mijn eerste keer. Maar hè? dit is een heel lekkere. Maar er zit een, een, een toefje... Ja, nou ja. Uh, uh, uh, fram oh, Frambozen oh. zit erin. Oh, ik heb ook de Hello Kitty eventjes nu. Oh, het oh. smaakt oh, naar Kitty. een kerststukje. <laughs> nou, dus ja, dat, is, dus dat is die dampende oase waar je het altijd over hebt. Dus dat groene blok piepschuim waar nee, het... Nee, ik, uh, ik, ik, ik ruik de dennen nog <laughs> ja. Serieus? Dat is de munt. Kijk, het, het, Zit de, de munt, de munt in? Munt, ja. ja. Nee, ik geef er een euro voor. Let even op. Mooi hè. En een beetje de 10. Uh, langzaam zakt hij weg. Je uh, ook. op dit punt dan net van nog meer, nog meer. Ja, Het is een, uh, een hele verslavende plaat. Justice D. A. N. C. E. -N -C -E. Klinkt ook wel eens een leuke plaat voor Otterman. D. A. N. C. E. Ja, precies die. Ja. Nou, die. Het is uh, denk ik uh, tijd voor... Uh, zullen we het een keer doen? Want we zijn een beetje achter op schema in verband met uh, het alcoholische gehalte in de studio. De veel Er komen al nieuwe cocktails aan. Ah, man. <laughs> Wil je ons dood hebben vanavond nog, of niet? Er komt weer een pallet aan. hier. heb je wat die nu? Wat is dit dan? Is die van mij? Oh jezus, mevrouw. We komen echt nergens meer naartoe met het programma. Wat is, wat is hey, dit voor een cocktail? Helemaal niks. Strawberry carperina? Ja. Strawberry carperina? Echt? Ik denk al, het is die rood. Ja, hè? Nou, ik neem een slok. Je, je, je lekt... Spannend uh... muziekje. Gerard Ekdom zuigt aan het kleine zwarte rietje in zijn vuurrode cocktail. Kijkt bedenkelijk en zegt dan... Zoet! Ja, glazuur is de van je tand af. Ja, maar hij is ook zo vol, dat hij, hij is over de rand. Ja. Dus knoeien is praktisch, uh, dat kan niet anders. Nee hè, dus uh, hang er niet al te veel met boven deze dure apparatuur. Die geintjes hebben we wel vaker gehad in deze studio, dat uh, is toch een beetje jammer. Ik ben blij dat ook Giel Belen er hier is. Van... Nou. Oh, nou ja, dat. Nee, hij, is, uh, hij is heel zoet. En uh, nu proef jij dezelfde cocktail of eraan. Wat vind jij ervan? Wat is je conclusie? ja Heel zoet, hè? Ja, zie je? Oh, man. glazuur van je, van je tanden Mijn tandvlees zit nu ten hoogte van mijn voorhoofd ongeveer. Alsof je een cd van Celine Dion aangezet hebt. Dat is echt hetzelfde, hetzelfde Nou ja, tussen de cocktails door zullen we wat telefoontjes opnemen. Dat is misschien wel leuk. Want, hoe, hallo. Uh, hoe is de sfeer, weet je Wat leeft er in het land allemaal? Hallo, extra weekend. Hallo. Hi. Ja, met wie? Met Martijn. Martijn! Al een beetje zat, jongens. Nou, ik moet nou, zeggen, ik ben uh, nog lang niet zat. Het gaat zeker goed, ik beetje, vind ja. het... Uh, Bissetie? Oh. Nou, ik vind het met mij vol mee. Ik mijn jouwt, <laughs> nee, wij nee, nee, we houden alles keurig onder controle, Martijn. En zo wordt het. Back. En wat ga jij doen dit weekend, jongen? Ik ga me ook helemaal lang liggen. <laughs> nee. In feite zijn we een goede voorbereiding, ja. Zo, okay. nou, het hele weekend suipen. En wat doe je dat? Doe je dat in een café of ga je gewoon thuis met een zak over je hoofd uh, met een mondje eruit knippen zodat je alles <laughs> toch binnen krijgt te zitten? Ja, dat kan ook. Kan allebei. Nou, wat jij wil. Doe dan maar met die zak en maak er een foto van en stuur die even alles op. Dan hebben wij een leuk nieuw behangetje voor volgende week op de desktop. Zo zo. Doe Doen we. Doen we. Ja? Gezellig. Hey, hey. Mooi! 0909-1336 voor de Wildbrik. Hallo met extra Weekend. Ja, hallo, met Marcel. Marcel! Goeiedag jongens. Zo, hoe is het leven Marcel? Nou ja, arm, mager en zon en mooi weer. Dus ja, wat wil ja. je nou meer? Waar kwam dat nou ineens vandaan? Was dat de, ik, de bedoeling? Ik ga, ik was... De, de ik dampen in de tuin vanmiddag. Ja, ik, ik heb vandaag ook uh, weer wat liedertjes zweet uh, verloren, zeg maar. Dat ik sowieso van, dat ik daar zweet in kom. Ja, nou ja, inderdaad. Dat, dat wordt straks even flink boenen, denk ik. Ze moesten met een dweil achter je aan vandaag, hè? Uh, ze konden me sporen. Ja, achter je glijden mensen uit. <laughs> ja, ja, dus, uh, het, het was dat even dat nieuws van die gorilla dat was, want anders was dat echt van mij, uh, was, was de misschien ook wel geweest. Zo van, nou, mensen zijn me uitgegleden en zo en... Uh, ja, dat wil ja, ja, helemaal niet helemaal ja, mooi zelf. Maar ja, zo'n aap is net iets belangrijker, belangrijker dan ik, ja. Dus ja, nou, nee, dan is mij oké. is het hè he, eigenlijk. Ja, oké, okay, ja, ja, is ook zo. Dat hey, ja, geeft je, allemaal niet. Willen jullie nog even lachen? Nou, een klein beetje dan. Altijd. Ja, dan moet je even op YouTube kijken. Okay, ja. En dan? Uh, er, er, uh, staat wat, er staat nogal wat, hè? Er staat nogal wat, hè? Ja, dan moet je even intypen. Bon, bon Jovi, bonte avond. Bon Jovi, bonte avond. Laat oh, maar nee, aan. Hè? Heb jij een uh, oude bezem op je hoofd geplakt? Kavia? Nee, nee, nee. Qua nee, nee, <laughs> haar zeg je niet van... Feun uh, is niet nodig. Oké. Okay. We gaan zo meteen kijken. Bon ja. Jovi, bonte avond. Ja. We tikken hem nu in. Ik uh, ben bang ja. dat er zo meteen wat commentaartjes staan, want we zitten aan de cocktails, hè? Ja, dat, dat maakt niet uit. Dat is leuk. Nee, prima. Nee, ik bedoel, da, da, daarvoor staat dat er toch ook op, of niet? Nou, ik hoop dat jij een uh, net zo ook een leuk weekend hebt als ons. Ja, de, de, pff, ik weet nou niet eens wat ik allemaal ga doen. Nou, maar, maar, maar mocht je erachter zijn, stuur een mailtje. Ja, dat gaat helemaal lukken, denk ik. Oké okay, dan, Fantastisch. dan ja, jongen. Damp weekend. Goed weekend, hey, hey. Hey. Komt iemand binnen hier? Hi, dat is John Bon Jovi. Oh, hey. Ja, like dat is John Bon Jovi. Ja, hij komt de bolteavond, zullen we nog even eentje doen? Dat is wel gezellig. Hallo, ja, ja, extra weekend hier. Hallo, met José. Rosé. Ja, Dat, ja, ja, dat moeten we niet bent. doen hoor, dat Dat is wel een heel toepasselijke naam voor deze avond, Rosé. Nou ja, ik moet eigenlijk draaien. Je moet dadelijk draaien... Oh, DJ Rosé? Ja, juist. Ja, ja, ja, ja. Maar DJ Rosé, ik heb al zijn platen en daar kan hij niet echt mee draaien. Nou, hier is er ook altijd twee DJ's helemaal te draaien... maar er liggen al die cocktails natuurlijk, hè? Ja, ah. ja ze draaien wel heel erg, ja. Zijn ze trouwens wel een beetje lekker, die cocktails? Nou, ik, uh, ik heb ze meerdere gehad in mijn leven, hoor. Dat ik heel eerlijk. Ja. Ja. Met een bananenbar, hè? Niet te zuipen daar. Namelijk krijg ik zo'n een glas. Krijg je alleen landingglazen. Wat ze daarmee gedaan hebben, weet niemand. Nou goed. Um, maar DJ Rosé, heb je vanavond nog een gig... Um, ja, laat even zeggen: vanavond ben ik een mondiaal een week. Ah, het altijd moeilijke. Oh. <laughs> Sorry, ik ja, ik het is uh, even Sorry, zal ik even de situatie. Wacht Maar DJ, Rose, Ik ga even de situatie uitleggen. Uh, ik zit met jou een beetje gesprek te voeren, terwijl uh, Michiel Veenstra hier, uh, nou ja, een stuk cocktail neemt. Want het was nogal ijzer. En, en die schiet vervolgens in de lach, waardoor hij zich verslikt in zijn cocktail. En ik moet proberen het gesprek gaande te houden. Ja, het is allemaal heel moeilijk. Het gaat er hoor, ik ben er helemaal bij. Maar succes met je feest! Ja, dat lekker. En jullie, succes met, uh, met jullie kopjes en met de huisleiding uiteraard? Komt goed, we zullen het heel hard nodig hebben, DJ Rosé. Ja, Dankjewel. je wel! Okay, dan! Hoi hoi! Nog eentje voor de sfeer. Waarom belt er net vanavond iemand die Rosé heeft? Dat stond niet te geloven. Ja, let op. Nu hebben we Freddy, let op. Extra weekend! Memories! Maurice! Oh toch niet? Gaan ja, hartstikke goed. Je bent op de weg hè? Ik ben op de weg. Aha, waarom? Um, nou, wij uh, zijn gewoon lekker aan het werk. Oh, wat voor werk doe je? Ik ben vrachtwagenchauffeur. Ja, daar ja, ja. Vrachtwagenchauffeur. Nou, laat me even horen of jij net zo toeter bent als wij. <laughs> dan ons. Nou, daar komt ie. Ja, ja, ja, ja, ja! Hij houdt er niet meer op. Goed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 Zo kan het ook? De beste hypotheek van Europa. SNS Bank vindt de SNS Budget hypotheek natuurlijk al heel lang super.